7 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 60.000 Filipijnen, de meeste in de huishouding of als kindermeisje. De Filipijnen die nu in Koewijd werken, mogen er van Duterte blijven. Op Schiphol wordt weer maximaal gevlogen, dat meldt de luchthaven. Er zijn nog wel vluchten flink vertraagd na de stroomstoring van vannacht. Daardoor was chaos in het vluchtverkeer ontstaan. Morgen verwacht de luchthaven een reguliere dag, maar wel druk. Vertragingen zijn ook dan mogelijk. Vandaag werden tot een uur of vier veel inkomende vluchten tegengehouden. Morgen zijn er daarom veel inhaalvluchten, waardoor ook weer vertraging kan ontstaan. Acht jaar na het halen van de landstitel... degradeert FC Twente naar de Eerste Divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse. Met nog één speelronde te gaan... zijn Sparta en Roda JC niet meer in te halen. Na 34 jaar revisie speelt FC Twente dus volgend jaar een niveau lager. Roda en Sparta moeten na competitie spelen. Ajax heeft zich verzekerd van de tweede plaats in de Eredivisie... en daarmee van een plaats in de tweede voorronde van de Champions League. En Stijn Vreven vertrekt als coach van NAC Breda. Dat maakte hij na de wedstrijd tegen Heerenveen bekend, die NAC won. Komende week vertelt Vreven pas waarom hij vertrekt. Het weer. Vanavond en vannacht buien, sommige met onweer, hagel, zware windstoten. Plaatselijk veel water, meest langs de oostgrens. Morgenochtend eerst in het noorden regen, daarna een tijdje droog... en dan kan het 11 tot 16 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Gemeenten moeten de maatschappelijke ondersteuning voor hulpbehoevende burgers regelen. Maar ze doen er veel aan om die hulp laag te houden. Is de ondersteuning bij gemeenten wel in goede handen? Hey met Niels Heitaars. Goedenavond onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks reporters NL over de rol van regionale media bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen boekten in veel plaatsen winst, maar dat is niet te danken aan lokale berichtgeving, concluderen onderzoekers. Eerst de maatschappelijke ondersteuning door gemeenten. Of het gaat om huishoudelijke hulp of een woningaanpassing... voor een gehandicapte, de gemeente moet het regelen... volgens de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar elke gemeente doet het anders en beslissingen zijn vaak omstreden. Zo gaf de gemeente Groningen alle hulpbehoevenden... een vast aantal uren huishoudelijke hulp. Wie het daar niet mee eens was, kreeg een functionaris over de vloer. Burgers voelen zich geïntimideerd. Reportage van Willem de Haan en Jolien de Vries. Door de reuma zitten er ontstekingsactiviteiten in mijn bloed en in combinatie met mijn medicijnen heeft dat gezorgd dat ik. Schat, de kozijnen buiten. Ga jij die schilderen of ik gaan we het nu door een vakschilder, vakschilder laten doen? Uh, op de Laat buiten. Als ik te veel doe, word ik ontzettend stijf en de dag erna moet ik het bezuren. Ik ben mevrouw Nap. Ik ben 67 jaar. Ik heb reuma en hartritmestoornis. Ik ben mevrouw Visser en ik ben 96 jaar. Ik kan heel veel dingen ik niet meer zelf doen en ik wou zo graag meer hulp hebben. Ik heb één keer in de week heb ik die hulp, maar ik vind het niet voldoende. Ik ben aan beide heupen geopereerd, ik heb mijn bekken gebroken en daarna moest ik weer leren lopen. Dat was in 1986. Ik heb daar nu nog steeds last van. Mevrouw Nap en mevrouw Visser wonen in Groningen. Net als veel ouderen krijgen ze huishoudelijke hulp via de WMO... de wet maatschappelijke ondersteuning. Drie jaar geleden besloot de gemeente dat de hulp zou worden teruggeschroefd. Niet alleen voor hen, maar voor alle inwoners van Groningen. Dat was het moment dat Maureen van der Plicht... bestuurderzorg bij de FNV, betrokken raakte bij de zaak. Wat gebeurde er precies in Groningen? We hebben heel veel gemeentes de WMO-beleid aangepast heeft de gemeente Groningen ook gedaan, alleen niet op de juiste manier. Zij hebben in de zomer van 2015 eigenlijk mensen vaak ook alleen maar telefonisch medegedeeld... u heeft huishoudelijke verzorging, ja, u had misschien vier uur... maar u krijgt nu nog maar 2,5 uur. En iedereen kreeg standaard 2,5 uur. En de wet schrijft voor dat het een, een maatwerkvoorziening is. Dus dat je heel goed moet kijken wat iemand hè, precies wel of niet nog zelf kan, wat hij mankeert... En daar moet je het aantal uren zeg maar, en de, nou ja, hoeveel tijd ervoor nodig is... om iemands huis uh, schoon te maken, uh, moet je daarop baseren. En dat heeft de gemeente dus nagelaten. Die heeft in 2015 eigenlijk gezegd... nou, uh, we geven gewoon iedereen 2,5 uur en dan moet het maar voldoende zijn. En als het niet voldoende is, dan moeten mensen zelf maar ervoor zorgen... dat ze alsnog dat maatwerk krijgen. Nou, dat is een lastige gang. En zeker kwetsbare en oudere mensen, die komen daar niet doorheen... In de zomer van 2015 beginnen klachten over de kortingen... in de huishoudelijke hulp binnen te zijpelen. Voor Groningers komen naar het FNV-loket met de boodschap... we krijgen te weinig hulp. Zelf contact opnemen met de gemeente lost niet veel op. Mensen gingen wel bellen naar de gemeente soms... Hè, van ja, maar dit is niet voldoende... En eh, ja, dan werden ze eigenlijk eh, ofwel afgescheept... of er werd gezegd van, ja, u kunt bezwaar maken... Hè, maar dat is een hele gang en dan krijgt u een hoorzitting... en ja, heel veel mensen hè, die raken dan in paniek. Hè, of er werd gewoon gezegd, ja, het kan ook zijn... dat u daarna nog minder uren krijgt, hè, Omdat u... Eh, dus ja, mensen werden bang en dachten... nou, laat maar zitten, ik durf niet in mijn eentje... tegen zo'n grote gemeente in opstand te komen. Maar er zijn uitzonderingen. Wietske Zelles, die leidt aan een chronische ziekte... krijgt in 2014 te horen dat ze onder de nieuwe WMO minder hulp zal krijgen. Zij besluit wel bezwaar te maken tegen de gemeente. Het begin van een lange strijd. Het is wel heel stressvol, ja. Drie jaar lang op zo'n manier behandeld te worden, afgebekt te worden... voorgelogen te worden, naar de rechter te moeten... omdat je, dat je verwijten wordt gemaakt. En op het moment dat de rechter uitspraak uh, heeft gedaan geconfronteerd worden met dezelfde, dezelfde handelswijze. Zou je vandaag voor mij beneden de ramen mee willen nemen? Ja, is goed. Alleen beneden, niet boven? Nee, boven is vorige week nog gebeurd. Dat hoeft niet nog een keer. U heeft al jarenlang uh, huishoudelijke hulp, vier uur per week. Ja. Uh, maar uh, eind 2014 uh, kwam u in een uh, groot conflict terecht met de gemeente Groningen... wat nog steeds gaande is. Uh, wat gebeurde er? Uh, de gemeente deelde mee in december 2014 dat de huishoudelijke hulp zou veranderen. Met ingang van 1 januari zou ik minder huishoudelijke hulp krijgen... omdat mijn hulp de was niet meer mag doen. En dan kwam u, uh, Hoeveel zou er gekort worden? Uh, in mijn geval 30 minuten. Wat heeft u toen gedaan? Ik heb bezwaar gemaakt tegen de, de korting op mijn huishoudelijke hulp... in januari 2015. Ja, u maakte bezwaar bij de bezwaarcommissie van de gemeente. Wat was het oordeel van de, van de bezwaarcommissie? Uh, de, het advies van de bezwaarcommissie... Um, dat was uiteindelijk, het heeft heel lang geduurd... Uh, dat, de gemeente, dat ik in tegelijk werd gesteld. De gemeente mag niet zonder onderzoek zomaar een voorziening wijzigen... Uh, en de gemeente had op geen enkele wijze aangetoond... Uh, waarom de voorziening gewijzigd moest worden. En voerde de gemeente die, uh, dat advies, volgden ze dat ook op? Nee, de gemeente volgde dat advies niet op. De gemeente uh, deelde mij mee dat, uh, dat ze in afwijking... van wat de bezwaarcommissie had geadviseerd... Uh, het er niet mee eens waren. En uh, Ton Schoor, de wethouder, die vond dat, uh, dat ik zelf... wel een thuiszorgmedewerker kon betalen en dat, ik het, dat ze het advies dus gewoon niet op gingen volgen. Ja, ondertussen was er een zogenaamd keukentafelgesprek geweest bij u. De gemeente heeft in totaal 4000 van die gesprekken gevoerd hier. U was daar één van. Um, de bedoeling van zo'n keukentafelgesprek... is dat er een, in een nieuw onderzoek wordt vastgesteld wat de zorgbehoefte is. Uh, was er naar uw idee sprake van zo'n onderzoek? Uh, nee, ik heb één gesprek gehad. Dat was in april 2015... En die, uh, die mevrouw die kwam langs om mij het beleid uit te leggen. Want als ik het beleid zou snappen, dan zou ik mijn bezwaar intrekken. En toen dat niet lukte, toen wilde zij dat ik papieren ging ondertekenen. Uh, papieren om mij een nieuw besluit voor huishoudelijke hulp te geven. Ik heb die mevrouw gezegd dat ik een bezwaar heb gemaakt en dat ik, uh, dat ik mijn bezwaar niet intrek. Nou, had u het gevoel dat u onder druk werd gezet tijdens dat gesprek? Uh, ja, voor dat gesprek ben ik al gebeld door een juridisch medewerker van de gemeente. Die wou hetzelfde. Die wilde mij het beleid uitleggen. En, mij, uh, uh, en kwam met een heel verhaal dat ik na zes maanden nog wel bezwaar kon maken. Nou ja... Daar ben ik niet ingetrapt. Nou, vervolgens uh, die mevrouw op het keukentafelgesprek... die dus niet kwam om met mij te praten over de huishoudelijke hulp... maar met mij kwam het beleid kwam uitleggen. En moeten er van die keukentafelgesprekken ook verslagen worden gemaakt? Uh, werd er een verslag gemaakt van dat gesprek wat u had op 15 april? Uh, nee, ik heb uh, daar ook een brief aan geschreven aan de raad... want ik heb geen verslag gekregen. Dat hele onderzoek dat klopt niet... En toen kwam het college terug met het verhaal van... Uh, ja, maar het was een informerend gesprek en er wordt ook geen verslag van gemaakt. Als we eens praten over de wasverzorging, vullen we een formulier erin... en er komt nog een verslag. Maar een verslag van 15 april heb ik nooit gezien. Nu bent u op een gegeven moment naar de rechter gegaan. Wat was de uitspraak van de rechter toen? Uh, de rechter gaf mij volledig gelijk. En de rechter gaf ook expliciet aan... dat ik weer vier uur huishoudelijke hulp moet krijgen. De rechter die zei dus op, uh, uh, in maart 2016 uh, tegen de gemeente... van u moet deze mevrouw gewoon die vier uur huishoudelijke hulp blijven geven... want u heeft geen onderzoek gedaan naar haar situatie. Ja, dat klopt. Geen onderzoek en geen verslagen, maar wel korte op de huishoudelijke hulp. Het overkomt zeker 200 mensen in Groningen. Omdat niet iedereen in staat is om, net als Wietke Selles... de strijd met de gemeente aan te gaan... besluit de FNV om gedupeerden bij te staan. We hebben het zo geregeld dat mensen een machtiging hebben gegeven... aan de FNV en onze jurist... En dat eigenlijk de gemeente geen contact meer mag hebben met de cliënten. Zodat mensen niet he, bang worden of worden gebeld van... u krijgt hier dagens een hoorzitting. Dat gaat allemaal via ons. En daarom zie je dat uh, ja, het wel lukt om dan extra uren terug te krijgen. Uh, nou ja, daar zijn we nu dus inderdaad uh, al anderhalf jaar mee bezig. En je zou toch denken ook dat de gemeenteraad he, uiteindelijk wel denkt... Van, goh, als we nou 200 mensen al hebben aangeleverd... waar het uiteindelijk mis is gegaan in 2015 dan kan je toch eigenlijk wel de conclusie trekken... dat het beleid gewoon niet deugt. Hè? Dat op die manier had dat niet gemogen. Nou, de rechter heeft ook al lang uh, heel veel uitspraken gedaan... over de manier waarop Groningen het heeft ingericht... als algemene voorziening, dat iedereen hetzelfde aantal uren krijgt... dat dat niet mag... Reporter Radio vraagt de gemeente Groningen om een reactie. Wethouder Zorg Ton Schroor geeft aan... lange tijd een meningsverschil te hebben met de FMV over hoe de hulp in de huishouding vanuit de WMO is geregeld. En het vervelende is in Nederland dat het niet zo is... als de rechter zegt, gemeente A, u doet iets wat niet mag. He, u moet het beleid bijstellen voor deze cliënt. Dan is het niet zo dat het beleid voor alle cliënten bijgesteld moet worden. Je moet voor elk individu naar de rechter. En dat is natuurlijk uh, ja, wat ons betreft ook wel een weeffoutje in de WMO. Want als een rechter duidelijk zegt dat het beleid niet deugt van de gemeente... is het natuurlijk gek dat je voor elke inwoner opnieuw naar de rechter moet. Ja, en heel veel mensen komen daar niet of, of ja, hè, die weten de weg niet... of kunnen de eigen bijdrage voor een jurist niet betalen. Dus ja, zo blijven er heel veel mensen verstoken van de juiste zorg. Voor mevrouw Visser en mevrouw Nap kwam de FNV in actie... Net als in ongeveer 200 andere zaken die de FNV behandelde, werd het bezwaar toegekend door de gemeentelijke bezwaarcommissie. Daarna ben ik dus uh, teruggezet op vier uur hulp in de week. Wat mij eigenlijk prima bevalt, want zelf kan ik bitter weinig doen... Op 18 april heeft de Groningse gemeenteraad besloten om de WMO op een andere manier te gaan organiseren. De stad gaat WMO-onderdelen aanbesteden, waarbij gecontracteerde aanbieders de zorg voor een vast bedrag moeten aanbieden. Waar je recht op hebt, dat is in de WMO niet voor iedereen meteen duidelijk. Je kunt daarom als hulpbehoefende een beroep doen op een zogeheten onafhankelijke cliëntondersteuner. Maar is die wel zo onafhankelijk? Jolien de Vries ontdekte dat je daar vraagtekens bij kunt plaatsen. Het is zo ingewikkeld geworden op dit moment in uh, ja, het hele zorglandschap van Nederland. Mensen weten niet waar ze naartoe moeten. Want je gaat vragen stellen omdat je het gewoon, gewoon echt gewoon helemaal niet meer weet. In zo'n geval zou het echt goed zijn als iemand dan langskomt en zegt van nou dit en dat uh, uh, moet je doen. Of, uh, want toen heb ik echt uh, soms dagen gehuild Ik dacht van nou ik weet het even niet meer. Heeft u wel eens van onafhankelijke cliëntondersteuning gehoord? Als dat niet zo is, hoort u bij een tweederde meerderheid van de Nederlandse bevolking. Een cliëntondersteuner is iemand die je kan helpen... als je plotseling te maken krijgt met ons complexe zorgstelsel. Een gratis adviseur die vertelt op welke regelingen je aanspraak maakt... en bij welke instellingen je terecht kunt. Gemeenten en zorgkantoren zijn verplicht om burgers te wijzen... op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Soms met vervelende gevolgen. Hoe heet jullie hond? Beer. Beer, een mooie naam. Ja. Heb jij die bedacht? Ja. Is Ook jouw hond? Ja. Dit is de 17-jarige Brechtje Keller... Brechtje is autistisch, bleek een paar jaar geleden. Maar het duurde lang voordat ze de juiste hulp kreeg. Dat vertellen haar ouders aan de eettafel bij het gezin in Tilburg. Ik ben Priscilla Keller, ik ben de moeder van Brechtje Keller. En ik ben Rob Keller, ik ben de vader van Brechtje. De problemen van het gezin beginnen in 2014. In dat jaar wil Brechtje plotseling niet meer naar school. Eigenlijk met een beetje vage klachten... En dat ze de bed niet uitkwam en we wisten niet precies wat er aan de hand was, zeg maar. In eerste instantie wordt gedacht aan een angststoornis... maar uit psychologisch onderzoek komt een andere diagnose, PDD-NOS... een ontwikkelingsstoornis in het autismespectrum. Brechtje wordt doorverwezen naar junior care, een gespecialiseerde zorgaanbieder. Maar Brechtje School werkt met een andere behandelmethode, krijgt moeder Priscilla te horen. Ja, die begeleiden dan jongeren hier. En meestal begeleiden ze de jongeren als uh, ouders en, uh, en uh, school een bepaalde conflict hebben. Dus ik had zoiets van, ja, we hebben wel geen conflict. En hij had ook zoiets we hebben geen conflict. Maar dat kan wel helpen. Ik had zoiets van, nou, en ik wil berichtje op school houden daar. Dus dat doen we dan maar. Al snel blijkt de hulp via school niet voldoende. Bergetje loopt thuis helemaal vast. Het gezin wil overstappen naar Junior Care, de instelling die de psycholoog in eerste instantie had aanbevolen. Maar het gezin stuit op een probleem. Wij konden geen hulp krijgen omdat er het uh, potje voor zorg en natura was op. Dus wij zaten hiermee bergetje thuis met een kind waar je echt gewoon geen kant mee uit kan. En bij de ouders die werken en die niet weten van nou wat gebeurt er met ons kind als we niet thuis zijn. Brechtje gaat een tijdje naar speciaal onderwijs. Maar ook daar zit ze niet op haar plek. Het ging daar eigenlijk erger dan bij de, bij de andere school. Omdat ik weer iets nieuws moest doen. En ik vind het heel moeilijk om te wennen aan dingen. Dus vond ik het eigenlijk tien keer zo moeilijk om daar naartoe te gaan... dan naar mijn vorige school. Moeder Priscilla weet zich geen raad meer. Op een gegeven moment dacht ik echt bij mij van... nou, wat moet ik nou doen? Bij wie moet ik aankloppen? Moet ik bij de politie aankloppen? Ik weet niet wat ik moet doen. Dan kon Brechtje terecht in een kliniek in Breda. Nou, uiteindelijk ging dat ook, na de kliniekperiode uh, ging dat ook redelijk goed. Mm -hmm. Alleen zouden wij van daaruit ook weer meteen hulp krijgen. We zouden vanuit uh, de kliniek zouden we hier thuis gelijk hulp krijgen. Hulp krijgen? Ja. Um, maar dat is niet zo gelopen. We nee. kregen dus geen hulp. Dus Brechtje ook gewoon weer helemaal teruggevallen. Ja, weer echt, ja. Gewoon echt in een die dal uh, ja. weergevallen eigenlijk. Ja. Inmiddels gaat het gelukkig goed met Brechtje, die nu een dagbehandeling volgt. Maar in al die tijd heeft het gezin nooit gehoord over de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen via de gemeente. Een cliëntondersteuner die hen had kunnen adviseren over behandelmogelijkheden. Ja, als je dit verhaal hoort. Aan tafel zit ook Jannes Lichtenberg, directeur van het Tilburg's overleg gehandicapte organisaties. Hij maakt zich al jaren hard voor onafhankelijke cliëntondersteuning... voor kwetsbare mensen in Tilburg. Ze zijn hier een kwartier aan het praten. En hoeveel instellingen zijn al niet hebben uh, bezocht en uh, hoeveel wetgevingen zij ook al uh, uh, uh, in betrokken zouden zijn. Nou, dat is een weerwaar, daar komt niemand uit. Maar als je dan iemand naast je hebt die al die jaren mee had kunnen kijken... dan waren misschien wel een aantal fouten, fouten voorkomen, denk ik. Ja, ja je moet nou gewoon alles uh, voor zoeterkoek moeten slikken eigenlijk. Want ja, goed, die mensen die vertellen ons dingen... Ja. en dan neem je dan ook gewoon maar aan, want wij weten het ook niet. Ja. Jannes Lichtenberg is kritisch op de manier waarop gemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning op dit moment organiseren. Het verhaal van het gezin hier dat speelt zich af van 2014 tot en met nu in feite. En het werkt dus nog niet. Op twee manieren. Een heleboel mensen weten niet dat er een mogelijkheid is dat ze een gratis cliëntondersteuner kunnen krijgen. Dan vind ik dat er nog een ander probleem is, is de herkenbaarheid. Maar even belangrijk vinden dat het onafhankelijk is. Voor de eerste twee punten is ook aandacht in de Tweede Kamer. Vera Bergkamp, Kamerlid voor D66, diende op 5 april een motie in... om de bekendheid en de kwaliteit van de cliëntondersteuning te verbeteren. We hebben aan de minister gevraagd, een opdracht in feite van, zorg nou dat die bekendheid vergroot wordt. Dat betekent dat de gemeenten ook aanzet zijn. Dat blijkt is dat de minister in gesprek gaat met de Vereniging voor de Nederlandse Gemeenten. Maar ook bijvoorbeeld met de zorgkantoren en de zorgverzekeraars om met elkaar te bespreken van, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die bekendheid omhoog gaat? In onze peiling hebben we dit ook gevraagd aan de gemeente... van hoe heeft u de onafhankelijke cliëntondersteuning uh, georganiseerd. Maar behalve de bekendheid zijn er ook vraagtekens te zetten... bij de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner. Silke van Arem is onderzoeker bij kennisinstituut Movisie... en voerde een peiling uit onder alle gemeenten. Hoe zorgen zij dat de cliëntondersteuning echt onafhankelijk is, zoals de wet voorschrijft? Het blijkt dat uh, in dit geval 109 gemeenten van de 182, dus dat is ruim de helft... dat die uh, uh, daarvoor gebruik maken van MEE. Een landelijke organisatie uh, die cliëntondersteuning biedt voor mensen met een beperking. Uh, maar wat wij wel ook zien is dat MEE ook heel vaak uh, een deel uitmaakt van het wijkteam. Een wijkteam bestaat in veel gemeenten uit een pool met verschillende zorgmedewerkers. Zij bekijken welke hulp mensen nodig hebben in zogenaamde keukentafelgesprekken. Hoewel ze rekening houden met de belangen van een cliënt... hebben zij ook te maken met richtlijnen en financiële middelen vanuit de gemeente. Dus we hebben ook uh, daarnaar gevraagd um, als mee dit doet en ook deel uitmaken van het team, hoe, dat dan, hoe die uh, onafhankelijkheid gewaarborgd wordt. Nou ja, een aantal gemeenten geven aan um, dat dat verder zo prima kan, omdat ze dan uh, of van het regionale bureau gebruik maken van uh, uh, mee, of um, als er meerdere teams zijn dat ze zeggen, nou ja, dan kunnen we ook wel eens met de teams roleren. Dus je, Bied nooit die onafhankelijke cliëntondersteuning... voor je eigen sociaal wijkteam als je in een sociaal wijkteam zit. Maar dat kan je dan wel eventueel voor, andere, voor cliënten van andere wijkteams doen. Dus je zit nooit in hetzelfde wijkteam als uh, dezelfde wijk... waarin je ook als onafhankelijke ondersteuner actief bent? Ja, precies. Ja. Ja. En op die manier vinden ze dat die onafhankelijkheid gewaarborgd is? Ja, dat, dat is hun antwoord, ja. Tilburg is een van de gemeenten die de onafhankelijke cliëntondersteuning op deze manier organiseert, weet Jannes Lichtenberg. Op dit moment wordt uh, de cliëntenondersteuning in het kader van de WMO gedaan door MEE. En MEE is een van de organisaties die hier in Tilburg in de toegang zit. En de toegang die zorgt ervoor dat de gemeente met mensen gesprekken voert om te kijken waarvoor ze in aanmerking komen. En diezelfde mensen die kijken waarvoor mensen in aanmerking komen... de indicatie doen in feite die moeten nu ineens onafhankelijke cliëntondersteuner zijn. Nou, ik, uh, ik, ik begrijp dat niet. Want als je voortdurend moet uh, praten met mensen van... deze hulp kunt u krijgen... dan lijkt het me heel moeilijk om op hetzelfde moment... een volgende gesprek te hebben... waarin je niet alleen maar kijkt wat mensen recht op hebben... maar wat past bij de mensen en dat je opkomt en naast de mensen staat. Wat ik ook zie bij de meeorganisatie... is dat uh, collega's soms tegen ons zeggen van nou, we zitten in een complexe situatie... waarin, eh, waarin we eigenlijk merken van dat we vanuit twee petten daar zitten. En dat brengt ze in handelingsverlegenheid. En eh, het veroorzaakt ook terughoudendheid in uitspraken die ze doen. Erika van Schijndel werkt in Brabant als zelfstandig onafhankelijk cliëntondersteuner... en is niet verbonden aan een grote organisatie... Maar veel van haar collega's wel. En ik twijfel niet aan de inzet en ik twijfel niet aan objectiviteit. En het zijn gewoon hele fijne collega's. Dus dat is het laatste wat ik wil zeggen. Maar je ziet echt dat burgers uh, in sommige situaties heel veel behoefte hebben... aan iemand die daar echt los van staat. In rapporten over cliëntondersteuning is twijfel over onafhankelijkheid... een veel voorkomend aandachtspunt... Ook belangenorganisaties waarschuwen voor onwenselijke belangenverstrengeling... als cliëntondersteuners deel uitmaken van een wijkteam. Hoe denkt May zelf over deze constructie? We bellen met directeur Yvonne van Hout. Kun je als cliëntondersteuner wel volledig onafhankelijk zijn als je het ene deel van de week werkt als onafhankelijke ondersteuner en het andere deel van de week in opdracht van de gemeente die indicatie stelt en dus precies weet wat er speelt bij die gemeente, om hoeveel geld het gaat, um, ja, waar er bezuinigd moet worden? Kun je dan nog die onafhankelijke positie echt uh, goed invullen? Ja, dat, dat denken wij wel. Uh, kijk, de, de situatie nu hè, van, van de wijkteams, dat, dat biedt ook voordelen, uh, hè, brengt ook voordelen met zich mee. Juist omdat je vanuit zo'n wijkteam, ook als je daar als onafhankelijke cliëntondersteuner een rol in hebt... natuurlijk sowieso veel zicht hebt, dicht op het netwerk zit. Uh, dus die kennis kan je altijd, uh, kan je altijd inbrengen. Uh, het is de professionaliteit van die cliëntondersteuner... om dan in de situatie dat hij die rol heeft van onafhankelijke cliëntondersteuner... Uh, dan ook echt op die manier, autonoom, ten opzichte van die cliënt uh, ja. zich in te zetten. Het is volgens mij dus geen probleem om in opdracht van de gemeente... over de toekenning van zorg te beslissen. En op andere momenten vanuit dezelfde organisatie... als onafhankelijk adviseur burgers bij te staan. En strikt gezien is het legaal. Maar is het ook wenselijk? We vragen het Vera Bergkamp van D66. Als je kijkt naar de letter van de wet... Uh, dan, dan is dat mogelijk. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste, daarom heet het ook een cliëntenondersteuner, dat de cliënt zo goed mogelijk wordt ondersteund. En als er vraagtekens zijn bij de onafhankelijkheid, dan vind ik dat de gemeente of de zorgkantoren en de zorgverzekeraars een verantwoordelijkheid hebben om ja, in gesprek te gaan en te zoeken naar een alternatief. Ja, dat wat betreft de onafhankelijke cliënt reportage van Jolien de Vries. Wie de fase van het keukentafelgesprek doorkomt... die krijgt in een aantal gevallen een afspraak met een keuringsarts. Die moet beoordelen hoe ernstig de handicap is... en wat de aanvrager van hulp zelf nog kan. Maar kun je wel altijd op het oordeel van die keuringsarts vertrouwen? Of de gemeente heeft het zelf aangepast of de gemeente heeft het de arts laten aanpassen. En in beide gevallen is dat natuurlijk heel kwalijk... op het moment dat er om een onafhankelijk advies wordt gevraagd. Carla Klaassen uit Bemmel in de gemeente Lingewaard. Ze zat begin dit jaar in de uitzending van Reporters NL... na onderzoek van Omroep Gelderland. Ze zit in een rolstoel, maar een aanvraag voor een aangepast aanrecht... waar ze met de rolstoel onder kan, wordt afgewezen. Tijdens de bezwaarprocedure stuurt de gemeente een keuringsarts. Ik heb een afspraak met de arts gehad in het gemeentehuis... in een hele kleine ruimte waar een tafel staat... en waar ik met mijn rolstoel nog maar amper bij paste. Um, en daar heeft hij mijn situatie bekeken. Hij is niet in mijn woning geweest. Hij weet niet hoe mijn woning eruit ziet. De arts maakt een rapport, maar de gemeente is er niet tevreden mee... Een ambtenaar dicteert de arts zinnen die in een aangepast rapport moeten komen. Je zou bijna denken tot Lingenwaard het nieuwe loerdes is, want als je Lingenwaard gaat wonen en een voorziening nodig hebt, dan kun je volgens de artsen gewoon weer lopen. Lingenwaard, het loerdes van de Betuwe. De SP stelt naar aanleiding van het verhaal van Klaassen kamervragen. Is u bekend of het vaker voorkomt dat indicaties of medische rapporten worden aangepast onder druk van de gemeente? Nee. Dat is mij niet bekend. Maar er zijn wel degelijk meer gevallen. Goed, hij ik ben Sandra Vest. Goedemorgen. Bij Sandra de Zeeuw in huis is de hulp net bezig. Wil jij uh, dat ik eten maak of zal ik te waspangen? De Zeeuw kan nog geen komkommer zelf snijden. Ik heb uh, um, zodanig weinig kracht in mijn handen... en zoveel pijn en zwellingen. Ik heb fibromyalgie... Ik heb een artrose, dus een behoorlijke artrose in mijn nek. Maar u voelt het, want u zit op een speciale stoel? Ja, ik zit op een trippelstoel. Mm. Het is voor mij onmogelijk, zeg maar, om vanaf een stoel... die een normale hoogte heeft op te staan, laat staan die stoel aan te schuiven. Want een... Maar wat gebeurt? Dan heeft u heel veel pijn of het lukt nou, gewoon niet? De kracht heb ik niet. En ook de pijn. Je kunt dat één keer doen, maar dan, dan kom, je, kom je niet meer overeind. De Zeeuw dient in 2016 bij de gemeente Barendrecht... een aanvraag in voor extra hulp in de huishouding. De gemeente stuurt een keuringsarts. In mei 2016 levert hij zijn rapport af. Hij heeft netjes neergezet uh, hoe de situatie was. En hij heeft ook duidelijk aangegeven... en dat rapport, dat heb ik, dat is afgegeven op 13 mei 2016. Hij is medisch adviseurarts. Hij heeft netjes dit, dit uh, uh, afgegeven. Ja. Hij heeft gezegd dat hij gesproken heeft over objectiveerbare beperkingen. Maar Belangrijk is ook denk ik wel dat hij hier concludeert... functionele beperkingen ja. volledig beperkt te achten... ten aanzien van ja, het, het uitvoeren van ja. enige huishoudelijke taken. Ja. Maar de gemeente is niet tevreden. De arts krijgt aanvullende vragen. Op 29 juli 2016 heeft een medewerker bezwaar en beroep... van de gemeente Barendrecht telefonisch contact met de keuringsarts. Daarop volgt een nieuw advies. 30 augustus is er opnieuw contact. Weer een nieuw advies. Dit heeft hij er neergezet. Gezien het advies van de behandelaar ten aanzien van het doorlopen... van een nader diagnostisch traject... als mede de mogelijke consequenties hiervan... op de toekomstige medische situatie en de dan ja. te stellen beperkingen... wordt een medische herbeoordeling geadviseerd. Ja, klopt. Maar dat is dus afgedwongen door de gemeente. Dus je zou kunnen zeggen... zo, zo ja? vertaal ik even hoe u ja? dat ervaart. De gemeente heeft net zo lang bij die ja? arts... die keuringsarts lopen Drang. drammen... Ja. dat die dingen heeft toegevoegd zodat Plot. er toch nog openingen voor toekomstige wijzigingen zijn. Ja, waardoor zij zeiden dat het, eigenlijk niet zo, dat het eigenlijk niet zo noodzakelijk was. Drammen bij de arts tot hulp minder noodzakelijk lijkt. Het is inmiddels 14 februari 2017... als het keuringsbedrijf de laatste versie van het advies aflevert. De oorspronkelijke keuringsarts is inmiddels vertrokken bij de organisatie... Een andere arts schrijft het rapport. Een arts die Sandra de Zeeuw nooit heeft onderzocht. Die arts uh, is informatie verteld... die hij klakkeloos heeft aangenomen als zijnde waarheid... en heeft overgenomen en heeft verwerkt in zijn advies. En, de en je gemeente... hebt nooit de kans gekregen om dat te weerspreken? Nee. Welkom bij de gemeente Barendrecht. Om u van dienst te kunnen zijn... De gemeente Baredrecht wil niet in de uitzending reageren... maar een woordvoerster erkent... er is wel een fout gemaakt. Al mag dit van de gemeente geen beïnvloeding heten... er is wel degelijk informatie van de gemeente naar de arts gegaan... en die heeft hij ook in zijn rapport gezet. Advocaat Arno van Deuze in Alkmaar doet veel WMO-zaken. Hem komt deze praktijk bekend voor. Nou, ik uh, heb zelf ook uh, voorbeelden aan de hand gehad van andere organisaties... En andere gemeentes, waarbij een bepaald rapport kwam en daar vervolgens de gemeente zegt van ja, de conclusie van het rapport die beval me niet, ik wil dat de conclusie aangepast wordt. En in één geval uh, kon ik dat ook gewoon bewijzen, omdat zowel het oude rapport als het herschreven rapport zich al twee in het dossier bevonden. En wat was het verschil? In het, uh, nou, het aantal uren per week dat de betrokken persoon toegewezen kreeg, huishoudelijke hulp uh, toegewezen kreeg was in het ene geval um, 50% hoger dan in de definitieve versie. En waaruit blijkt dan dat er contact is geweest tussen de gemeente en die arts... voordat hij zijn nieuwe rapport schreef? Dat werd gewoon erkend. Dat werd erkend? Ja. Volgens advocaat Van Deuze zijn dit meer dan incidenten. U heeft een aantal voorbeelden. Ik heb uit de huidige praktijk een aantal voorbeelden. Ik hoor ook van andere advocaten dat het in de praktijk voorkomt... Ja, en uh, kijk, een, een oud gezegd is, wie uh, betaalt, bepaalt. En ik denk dat dat hier ook het geval is. Vroeger werden WMO-gelden geoormerkt. Dus ze moest je dat aan de WMO besteden. En tegenwoordig, als men meer uh, of minder aan de WMO besteedt... kan men misschien een lantaarnpaal uh, meer plaatsen. En dat is natuurlijk uh, gemakkelijk beleid maken... over de rug van de zwakste mensen. En ja, ik vind dat heel kwalijk. Carla Klaassen, u weet wel, uit het Loerdes van de Betuwe... heeft inmiddels meerdere rechtszaken aangespannen. Ze stapte naar het medisch tuchtcollege. Dat tikte de betrokken keuringsarts op de vingers. Uit het vonnis. De gemeente heeft uiteindelijk min of meer gedicteerd... wat er in het advies moest worden opgenomen. Door daaraan mee te werken, zonder klaagster daarin te betrekken... heeft Verweerder hoe dan ook de schijn van een gebrek aan objectiviteit laten ontstaan... Dat had hij moeten voorkomen. De arts krijgt een tuchtrechtelijke waarschuwing. Het aangepaste A-recht heeft Klaassen nog altijd niet. Daarvoor moet ze naar de bestuursrechter in Arnhem. We lopen hier met Carla Klaassen in Arnhem. Ik wilde even koffie gaan drinken, maar kunnen we hierin met een rolstoel? Uh, via de achterkant zou dat wel kunnen, maar dan moet ik wel even wat te klaarleggen worden. Ik ga even kijken of ik dit bochtje ga. Nou, we zijn nu in een café. We zijn in Arnhem omdat u een uh, procedure voert tegen de gemeente Lingewaard. Wat verwacht u ervan? Um, ik verwacht ervan tot, um, um, tot ik in het gelijkgesteld gaat worden. En heel eerlijk gezegd verwacht ik tot de rechter zal gaan zeggen... tot de gemeente het werk opnieuw moet gaan doen. Dan is orde, de zaak beroep de van mevrouw Klaassen... tegen het college van de BNW van de gemeente Lingewaard. Tijdens de zitting bij de bestuursrechter in Arnhem houdt de gemeente Lingewaard vast aan het omstreden medisch advies. Hoe kan dat? We vragen opheldering bij Herman Schimmel, een extern communicatieadviseur die door de gemeente Lingewaard is ingehuurd. Meneer Schimmel, waarom beroept de gemeente zich nog steeds op een medisch advies waarbij het medisch tuchtcollege eigenlijk gehakt van is gemaakt? Nou, het, het medisch uh, advies uh, is door het uh, tuchtcollege, daar is geen gehakt van gemaakt. Uh, er is uh, door het medisch adviescollege uh, is er gezegd dat de procedure die de arts heeft gevolgd niet de juiste procedure is geweest. Onder meer omdat hij is gedicteerd, min of meer is gedicteerd, staat er in het uh, vonnis door de gemeente. Ja, en dat, is, en dat is dus niet juist, want de gemeente heeft extra nou, vragen... Dat kunt u niet juist vinden, maar zo staat het dus in het, in het oordeel van het Medisch terugcollege. Het is zo dat de gemeente extra vragen heeft gesteld aan de arts... om extra toelichting over uh, dingen die hij had opgeschreven. En zo gebeurt het heel vaak. Wat is nou het hogere belang van zo'n beroepszaak? Kunnen we ook als gemeente zeggen, we interpreteren dit ruim en uh, we gunnen zo iemand een aanrecht... Nou, Het is geen kwestie van gunnen, want als het een kwestie van gunnen was... dan zou het gebaseerd zijn op emotie en dan zou het gebaseerd zijn op willekeur. Je moet willekeur uitsluiten, zegt de spreekbuis van de gemeente. Maar willekeur, dat is nou juist wat er is ontstaan onder de nieuwe WMO... zegt hoogleraar Vonk van de Rijksuniversiteit Groningen via Skype. Ja, want uh, dat is in die aanvangsfase in ieder geval bij de huishoudelijke hulp... Uh, uh, is dat wel aan de orde geweest. En uh, dat blijkt ook dat er uh, de, de, de rechters die uh, gekeken hebben naar die eerste beslissingen die genomen zijn, en heel vaak was dat, u nou, krijgt krijg minder dan voorheen. Hmm. Uh, dat de gemeente het nou eens kon uitleggen waarom. Dus dat leidt dan wel tot de situatie die je kunt duiden als willekeur. Zegt u daarmee, sinds we dit rapport hebben geschreven, is er een hoop verbeterd? Nou, niet sinds we het rapport hebben geschreven, maar ik geloof dat er gebeurt altijd iets in de interactie tussen... de wetgever bedenkt iets, een prachtig nieuw idee. Gemeentes moeten het gaan uitvoeren. En dan duurt het eventjes en dan gaan rechters reageren. En het perfecte van onze rechtsstaat is... dat op een gegeven moment als rechters gesproken hebben... Ja, dat er op een gegeven moment die rechtelijke oordelen... dan weer leiden tot aanpassingen van het systeem... dat de wetgever oorspronkelijk heeft bedacht. En zo kan het, zoekt het als het ware een nieuw evenwichtspunt... Dan hoor je wel trouwens van advocaten dat ze zeggen... ja, nou, de gemeenten zijn wel erg hardleers. Hè, want ze doen gewoon niet wat die rechters hebben gezegd. Dat kan. Gemeenten die gerechtelijke oordelen na zich neerleggen. Gemeenten die artsen dicteren wat ze moeten opschrijven. Weet je als cliënt van tevoren wel of je een medisch rapport krijgt dat deugt? Advocaat Arno van Deuzen... Nee, want de gemeente betaalt en bepaalt naar wie je toe moet. En als uh, cliënt heb je geen enkele keuze. Ja, heb je zo je eigen ervaringen met de WMO? En uh, wil je die delen? Dan uh, kunt u altijd schrijven naar reporterradio Maar voor een reactie op deze verhaal is nu aan de lijn Lenny Geluk, Kamerlid van regeringspartij CDA. Mevrouw Geluk, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe reageert u op die beïnvloeding van keuringsartsen? Nou, het is zeer kwalijk wat ik hoor. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de wet goed uit te voeren en ook te handhaven. En bij maatwerk van een WMO-aanvraag moet die burger kunnen vertrouwen dat er onafhankelijk onderzoek is. Dat staat in de wet. En een onderzoek door een medisch adviseur moet altijd onafhankelijk zijn. Zonder bemoeienis van de gemeente. Ja. En ja. ook rechterlijke uitspraken moeten door de gemeente worden nageleefd. U kijkt hiervan op? Wat ik nu hoor, dat vind ik heel kwalijk. Ja. Ik heb ook de motie van Verag Bergkant mee ondertekend... dus dat er wat aan de hand is met die onafhankelijke cliëntondersteuner... dat is al duidelijk. Mm -hmm. Dat met de cliëntondersteuner zelf waarschijnlijk niet... maar dat twee derde van de mensen dit nog niet weet. Ja. Terwijl, dat is wel een belangrijke functie binnen de WMO. Hè? omdat uh, uh, ja, Er wordt veel van de burger verwacht. Hmm. Ja, dat hoor je ook uit de reportage. Hè? Dat mensen dat belangrijk vinden. Had ik maar iemand die mij kon ondersteunen. Maar ik zal de minister, naar aanleiding van deze uitzending... ook hierover bevragen. Ja, u gaat Kamervragen stellen. Ja, ik ga een vraag stellen. Ja. Uh, we hebben cijfers opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Er is afgelopen jaar 1200 keer geprocedeerd over de WMO. Vindt u dat veel? Dat vind ik veel. Wat? Ik vind dat veel. Ja. Wat, wat zegt het volgens wat? u? Nou, op zich is die implementatie van die WMO nog niet goed geland, denk ik. En weet de gemeente waarschijnlijk nog niet precies wat ze ermee moeten, kunnen, moeten doen. Maar dat slaat niet helemaal op wat ik hiervoor gehoord heb. De meeste gemeenten proberen het denk ik wel goed te doen. Maar we zullen bij de evaluatie van de WMO... toch duidelijk de knelpunten aan de orde moeten stellen. Niet dat ik voor, een, voor nieuwe hervormingen ben, die zijn niet nodig. Maar wel verbeteringen, dat is wel duidelijk. Ja, ook de SP in de Tweede Kamer wil opnieuw vragen stellen... aan de verantwoordelijke minister Maarten Heijink. Nee, ik denk dat het sowieso dus goed is om, uh, dat wij de minister gaan vragen. Uh, ook nou, naar, naar aanleiding van deze reportage, zijn er nou nog meer voorbeelden bekend? En nu we weten dat er meer voorbeelden zijn, ja, wordt het dan niet, niet eens tijd om grondig onderzoek te gaan doen. naar hoe de WMO en al die gemeenten wordt uitgevoerd. Nou, ja, en we zullen straks op een later moment uh, deze wet gaan, uh, gaan, gaan bespreken, gaan evalueren. En dan komen al deze uh, onderwerpen naar voren. En dan zullen wij ook zeker voorstellen dat we bijvoorbeeld als het gaat om indicatiestelling. waar denk ik het allergrootste probleem nu. Uh, ligt, uh, ja, dat, dat dat zo snel mogelijk in de handen moet komen van uh, mensen die verstand hebben van zorg en dat zijn uh, de zorgverleners. Ja mevrouw Geluk, uh, hij zegt eigenlijk, kijk de gemeente doet nu alles binnen die WMO, hè? het stellen van de indicatie, dus wat heeft iemand nodig, het wordt betaald door de gemeente en de gemeente houdt ook nog eens toezicht op de vraag of de hulp goed verleend is en hij uh, zegt eigenlijk dat dat is misschien een iets te veel petten voor één gemeente. Nou, de gemeente moet gewoon de wet uitvoeren en dan zijn ze er klaar mee als ze die onafhankelijke cliëntondersteuner volgen. Want die kijkt wat de cliënt nodig heeft en daar gaat het om. Het gaat erom wat iemand nodig heeft en dat moeten ze kunnen leveren. Nou, euh, hebben we ook een reactie gevraagd aan de VVD. Die, liet een, die gaf een schriftelijke reactie, en dat is ook het standpunt wat je tot nu toe vaak hoort. Kijk, die, die WMO is gedecentraliseerd, dus de gemeenten zijn verantwoordelijk. Ja, dan moet de gemeenteraad maar aan de bel trekken als er iets misgaat. Bent u het daarmee eens? Ja, zegt u dat tegen mij? Ja, vraag ik aan u. Dat is natuurlijk ook de taak van de gemeenteraad... en dat moet de gemeenteraad dan doen. Maar mijn taak is om aan de minister te vragen... of die met de VNG in gesprek wil gaan... als blijkt dat er dingen misgaan. Ja, want wet die wet moet gewoon goed uitgevoerd worden... en dat gebeurt op dit moment niet. Ik hoor uit uw reportage dat daar uh, dingen fout gaan. En dat zal ik aan de minister vragen of hij daarvan op de hoogte is... en hoe hij dat verder wil aanpakken. Want de nood is hoog, dat begrijp ik heus wel. Ja, Ik geloof dat Hugo de Jonge over de WMO gaat. Minister Hugo nee, de Jonge. Zeker? En Bruno Bruins gaat dan weer over de artsen. Ja. ja. Dus het uh, hele ministerie wordt uh, aangesproken. Nou ja, het gaat natuurlijk om die, om die mensen die hulp nodig hebben. En dat moeten we, dat moeten we onder, eh, onder ogen zien. En daar wil natuurlijk eh, de, zowel de minister als, als ik... en als de gemeenteraad waarschijnlijk ook zoveel mogelijk kan doen. Alleen worstelt men, denk ik... met hoe je nou precies het evenwicht daarin moet vinden. En ik ga niet over de gemeenteraad. Daar gaat de gemeenteraad zelf over. Maar wel kan ik vragen aan de minister stellen... van hoe gaat u dat nu aanpakken... En doet u dat alstublieft met voet en dat zal ik ook doen. Dank u wel. Tweede Kamerlid van het CDA, Lenny Geluk. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ook Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Verst Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoek Journalistiek uit heel Nederland. De winst die lokale partijen boekte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is niet te danken aan de aandacht van lokale en regionale media. Dat blijkt uit onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Onderzoekers onderzochten in negen gemeenten het nieuwsgebruik, nieuwsaanbod en het stemgedrag. Een van die onderzoekers is hier: Nel Ruigrok van LJS Nieuwsmonitor en hier is ook Mark Veningen, hoofdrecteur van Omroep Gelderland, aangesloten bij ReportersNL. Ten slotte, hartelijk welkom beiden. Mark Veningen, kun je kort vertellen op wat voor manier Omroep Gelderland de uh, gemeenteraadsverkiezingen heeft benaderd? Ja, Dit jaar voor het eerst op een vrij unieke manier voor, voor Nederland. We hebben samengewerkt met uh, alle lokale omroepen in Gelderland, 33 lokale omroepen. Uh, daarmee samen hebben wij een groot verkiezingsproject gedaan, Gelderland stemt. De basis daarvan was een website uh, waar per gemeente. Het college werd uitgelegd, de samenstelling van de gemeenteraad... maar ook issues die er spelen, in een aantal gevallen ook een kieswijzer. En samen met alle lokale omroepen hebben we vervolgens uitzendingen verzorgd... in alle Gelderse gemeenten waar deze keer verkiezingen waren. En, en, en hoe werd de thematiek dan uitgezocht? Of liet zich dat, dat een beetje lokaal leiden? Dat liet er voor een heel groot deel over aan onze lokale partners. Omroep Gelderland werkte al langer samen met een aantal lokale omroepen. Uh, nog niet met allemaal, en dat is met ons met dit project wel gelukt. Ja. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat we... Uh, nu niet alleen online uh, aan het samenwerken waren... maar juist ook op het gebied van de radio... waar lokale omroepen van oudsher echt allemaal mee bezig zijn. Ja, nou, dat is wel een vrijwilligersorganisatie vaak, toch? Een in veel gevallen, omroep? ja. ja? ja. En, maar dat ging wel? Ja, en dat maakt zo'n samenwerking uh, vaak ook wat ingewikkeld. Hè? Want uh, de ene omroep is al wat professioneler... en ja. heeft ook zelfs soms betaalde journalisten uh, in dienst. Al zijn het er niet veel. En uh, andere lo lokale omroepen werken uh, puur alleen met vrijwilligers. Dus dat maakt dat zo'n samenwerkingsproject ook echt maatwerk is. Uh, dus het was voor ons ook een heel omvangrijk project. Maar het is wel mooi dat het gelukt is. Want daardoor zijn we in staat geweest om in alle gemeenten ook wat meer de, ja, de echte thema's te benaderen. Ja. die in al die gemeenten spelen. Meer dan, wij, meer dan vroeger? Ja, meer dan vroeger. Want wij zijn toch ook best een. een we bestrijken een groot gebied. Hè? De, Gelderland heeft 2 miljoen inwoners. Hmm. Dus het is ook voor ons uh, best ingewikkeld om uh, goed uh, ingevoerd te zijn in ja. al die gemeenten. En Volk... daar helpen lokale omroepen dan weer bij. 33 gemeenten liggen er dan in. Uh, in nee, de, meer ja? gemeenten. 53 Me gemeenten. Niet elke gemeente heeft weer een lokale omroep. Nee. Ook oh, dat nee. is weer, uh, weer verschillend. Hè? Dus de gemeenten waar geen lokale omroep is, hebben we het. Gedaan. Ja. Nell Nel Rijgog van LJS Nieuwsmonitor. Jullie hebben dus onderzocht uh, wat de nieuwsbehoefte van de kiezer was en wat hij uiteindelijk ook heeft gedaan met, uh, met die informatie. Het stemhokje als het ware. Um, wat kwam daaruit naar boven als je kijkt naar, naar de behoefte van de burger aan informatie? Nou ja, kijk, een van de uitkomsten direct al wat heel interessant is, is de toch de belangrijke rol van lokale media. Meer dan de helft van de mensen die wij hebben ondervraagd... in die negen gemeentes... Uh, geven aan dat ze ook lokale media gebruiken... voor hun informatie. En om even aan te haken bij het verkiezingsproject... Uh, waar Mark het over heeft... dat was ook erg succesvol. Dat zagen we ook in onze cijfers terug. Meer dan in andere gemeenten wisten de mensen in de gemeente Nijmegen... die zaten ja. bij ons in het project... die wisten van uh, het project uh, van Omroep Gelderland af. En ook andere stemwijzers. En dus daar zie je duidelijk de rol van lokale media. Aan de andere kant, en dat is ook wel echt een, een uitkomst van het onderzoek... zien we dat mensen uh, aangeven voorafgaand aan de verkiezingen. Want we hebben een, in twee, op twee verschillende momenten mensen gevraagd. Dus voor de verkiezingen en na de verkiezingen. Om ook daadwerkelijk te kijken wat is nou het effect van het nieuws geweest. Maar vooraf hebben we aangegeven van... Goh, als je nou drie onderwerpen mag kiezen... wat is nou belangrijk, waar politie zich op moeten richten. Nou, uh -huh. Veruit het belangrijkste onderwerp was... Uh, zorg en welzijn. En wat je dan ziet, en dat is echt... een discrepantie tussen wat de kiezer wil... en wat de media hen aanbieden... dat dat onderwerp ernstig onderbelicht is in uh, alle media. Niet ja. alleen landelijk, maar ook alle lokale en regionale media. Die schreven eigenlijk weinig dus over WMO Re en jeugdzorg... Ja, en al die dingen die dus lokaal weinig. spelen. Ja, en waar ze vooral veel over schrijven, is over de campagne zelf. Dat, is ook, dat zie je ook al in landelijke bij tijdens landelijke verkiezingen. Hoor. Vorig jaar zagen we dat ook in een ander onderzoek. Wat, wat, voor wat bedoel je dan met, met de campagne gedaan. zelf? Uh, eigenlijk alle... Randzaken om de campagne heen. Wie gaat met wie in debat? Uh, waar alle media aandacht aan besteden was bijvoorbeeld het gedoe binnen Forum voor Democratie. Mm. Uh, iemand die van de stemlijst uh, kieslijst wordt gehaald. Uh, mensen die opstappen. Mensen die met elkaar partijen die al een beetje met elkaar flutten, van wie wilde wel of wie wil niet. Rilletjes door. Ja, Rilletjes en geruchten. Ja. ja. Daar gaat veel aandacht naar uit. Een andere ding wat we zagen, wat wij dan hebben gezegd over uh, het bestuur en de politiek zelf, is dus de, de schandalen. Niet alleen uh, landelijk met Hable Zijstra, maar hm. bijvoorbeeld ook in Langendijk speelde dat. Een van de gemeentes die we hebben onderzocht. Hm. Uh, de burgemeester, waarnemend burgemeester Hoekema. Die uiteindelijk moest opstappen vanwege uh, zijn afspraken met de gemeente Wassenaar. waar hij weg was gegaan. Kijk, daar gaat heel veel aandacht naar uit. Ook in de lokale media. Ja, ook in de lokale, ook in de regionale media. Ja. En, maar dat moet wel gezegd worden. Er is overigens wel ook aandacht voor wat wij dan heet de hangijzers noemen. Dus de, de specifieke thema's die in die gemeente spelen. Ja, maar dat kan in sommige gevallen ook weer een schandaal zijn. Nou ja, kijk, het ging dus in, inderdaad om beter bestuur in Langendijk. Alhoewel dat niet alleen uh, vanwege hoeken was... maar ook met de, de fusie met de buurgemeente... Uh, uh, heerlijke gewaar. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook in Smallingenland, Daar speelde bijvoorbeeld de Koopzondag. En daar werd wel degelijk ook aandacht aan besteed. Ja. En de diftar in Enschede. Maar het punt is dat dat toch ondersneelt. Bij de enorme hoeveelheid aandacht aan... Die campagnes, vaak gerelateerd aan landelijke politieke partijen. En uh, ander ding wat we Krijg, heel vaak ja, zien... Krijgen landelijke politieke partijen, dus, dus de lokale afdelingen van landelijke politieke partijen... dus zeg de, de VVD in Nijmegen of GroenLinks in Nijmegen... krijgen die relatief meer aandacht dan de lokale partijen? krijgen relatief meer aandacht dan de lokale partijen. We hebben ook gekeken ja. naar hoeveel aandacht er is voor de partijen. Daar hebben we zelfs rekening mee gehouden. Want natuurlijk zijn er meer landelijke partijen in sommige gemeentes dan lokale partijen. Daar hebben we allemaal rekening mee gehouden. En dan zie je dat landelijke afdelingen sowieso meer... Uh, aandacht krijgen. Terwijl, alles bij elkaar opgeteld, lokale partijen de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heel goed gescoord hebben. Exact. En dat is ook duidelijk een discrepantie die we zien. Dus niet alleen in de thematiek, maar ook de lokale partijen ja. krijgen relatief minder aandacht. Die vraag je dan wel af, waar hebben die kiezers zich dan op gebaseerd? Want kennelijk hebben ze de informatie niet uit de uh, lokale media gehaald... over hun lokale partijen. Nou ja, ik denk ook dat de landelijke media natuurlijk een grote invloed hebben... De, uh, uh, op het stemgedrag van mensen. Blijkt ook deels wel uit het, uh, uit het onderzoek. Mm -hmm. um, uh, landelijke lijsttrekkers die uh, op campagne gaan in, uh, in de regio... dat trekt ook veel aandacht. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat niet alleen in de, in de aandacht... die er in de media voor is, uh, een effect heeft. Maar ook op het stemgedrag van je mensen. wel, maar het is toch, zijn toch de lokale partijen die ook veel winst hebben. Geboekt. Ja, dat, dat hangt dan weer af in welk, in welk gebied dat dan is. He, de, ja. Vaak zie je dat in grote steden dat effect veel minder groot is. Dan zie je toch vaak dat het de landelijke partijen zijn. Terwijl in sommige gebieden, ook in Gelderland... Uh, meer in, in, in, in, in meer landelijke gebieden, zal ik maar zeggen. He, daar, daar zie je toch dat vooral de lokale partijen vaak groter zijn. Omdat die binding met de regio vaak ook weer wat sterker is. Ja. Hoe, hoe ging dat in... Ja, nul Nee, dat is, dat is absoluut waar. Maar ook daar zie je toch nog steeds, dat daar is natuurlijk... zeker in de lokale media... wordt ook daadwerkelijk aandacht besteed aan de lokale partijen. Maar nog steeds is dat ja. veel minder... dan aan de uh, landelijke partijen. Ja. Althans, de afdelingen van de landelijke partijen. En, als je, het over en lokale landelijke... Media, als je het over lokale media hebt... dan heb je het ook over de regionale omroep. Regionale omroepen en lokale media. Ja, ja. En, en in de regionale is het nog sterker. Want die zijn, en dat is ook logisch natuurlijk. Want die zijn toch ja, op de regio gericht. Die hebben toch een ster nog sterkere focus... op de landelijke agenda dan de lokale media. Maar een ander uh, aspect wat belangrijk is... is als we dan kijken waar baseren de kiezers zich op Ik denk niet zozeer ook niet op de landelijke media... maar dat zij toch een hele eigen agenda uh, volgen. Want wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken... naar welke, als mensen een bepaald thema belangrijk vinden... dus bijvoorbeeld de zorg en welzijn... Uh, waar, wanneer zijn ze dan geneigd om meer op een landelijke... of op een lokale partij te stemmen. En wat je ziet is dat de mensen dan heel erg geneigd zijn ook op lokale partijen te stemmen... waarvan zij vinden dat een lokale partij daar het beste zorg voor kan dragen. Mm -hmm. Dus als zij bijvoorbeeld zorg belangrijk vinden... Nee. zijn ze toch eerder geneigd om te stemmen op een lokale partij. Een lokale partij die iets Terwijl, met zorg doet. Die iets met zorg doet. Mm -hmm. Terwijl, en dat bijvoorbeeld in Enschede en in Nijmegen... krijgen ze dan nog wel wat concurrentie van de SP bijvoorbeeld... omdat het traditioneel een partij is die uh, zorg kan dragen voor... Uh, mensen die zorg uh, die, die, nodig die, die, hebben... Uh, die labelen dat heel sterk aan zichzelf. Die he? labelen dat heel hm? sterk aan zichzelf. Maar wat je ziet is dat... We hebben in er ook de... weer mee gedaan, realiseer ik me net. Maar goed. Ja. En in ja. De... Maar wat je ziet in de, in de media... dat daar wordt veel meer uitgegaan... van die labeling van de traditionele partijen. Helemaal sterk is dat... wanneer je kijkt naar het thema rond immigratie... Als je vraagt aan de burgers, dan zijn ze heel vaak geneigd om te denken... nou, de problematiek rond immigratie en integratie... die leggen wij toch het liefst in handen van lokale partijen... of bijvoorbeeld van GroenLinks. Oh. Terwijl als je kijkt naar de media, als het gaat om immigratie... dan wordt direct voor de PVV daarmee geassocieerd. Ja. En daar zie je dus dat... Dat, dat... dat is een discrepantie tussen de, de wens van de nieuwsconsument of de behoefte... En uh, wat de media aanbieden. Ja, precies. Realiseren kijk... jullie dat bij om op Gelderland? Mark, uh, deels, denk ik. Ik, ik denk dat, het, uh, uh, dat in die zin dit onderzoek uh, ook ons aan het denken zet. Hè, van wat, uh, In hoeverre sluiten we ook aan echt bij de behoeften van, uh, van ons publiek. als het gaat om de inhoudelijke onderwerpen. Hm. Um, Heb je een... daar al een analyse van gemaakt, eventjes? Van hoe hebben we het gedaan? Want die organisatie was dus heel ja. nieuw en goed. Dat heeft ja. he, de echt dekkend, zeggen de ja. Duitsers, geloof ik. Um, maar was het inhoudelijk ook? Nou, inhoudelijk kunnen we echt wel wat slagen maken. Hè. Ik, vind, ik denk wel dat juist in dit project het heel veel over de inhoud is gegaan. Uh, Luisterend naar de uitzendingen die we hebben gemaakt... en het online het verslag dat daarvan uh, vervolgens gemaakt is... ging het heel vaak gewoon over de, ja, de lokale thema's die speelden. Dus bijvoorbeeld zorg, mm -hmm. dus veiligheid. Dus die hele concrete uh, onderwerpen. Dus hebben jullie niet alleen maar die... die agenda van die politieke partijen gevolgd. Nee, niet alleen. Nee, zeker, zeker niet. En je ziet soms ook wel een, echt een duidelijk effect, plaatselijk effect uh, optreden van hoe partijen het hebben gedaan. In Arnhem ja. bijvoorbeeld um, uh, is er veel kritiek geweest op de manier waarop uh, met name de SP en D66 de stad uh, bestuurd hebben. Ja. De SP heeft meer dan landelijk verloren in Arnhem. Nou, dat is dan bovendien een, een landelijke partij. Dus dan kun je ook zeggen van ja, was er aandacht voor een landelijke partij? Nee, er was heel duidelijk aandacht voor een lokale kwestie die speelde. Ja. Ja. En ik vind het een andere belangrijke rol van de lokale journalier Eigenlijk het onderwerp dat hier net aan de orde is geweest... He. in de gemeente Lingewaard, ook in Gelderland... Um, waar een WMO-advies is uh, aangepast he, door, de, door de keuringsartsen. Dat is een kwestie die wij hebben geagendeerd als Omroep Gelderland. Het is mooi dat hier nu mm -hmm. in dit programma het weer wat verbreed is. He. Dat het onderwerp een brede podium heeft gekregen... maar dat is een onderwerp dat bij ons begonnen is. En dat is een heel inhoudelijk onderwerp... dat uiteindelijk ook ja, natuurlijk een raak, duidelijk raakvlak heeft met de politiek. Dus het gaat niet alleen om die paar weken uh, dat het campagnetijd is... en dat de verkiezingen zijn. Maar ik vind het juist ook dat je in die vier, vier jaar daartussen je rol moet spelen als regionale en lokale media. op welke manier focussen jullie, op welke manier selecteren jullie de onderwerpen uit voor zo'n plaatselijk debat? Uh, in dit geval ging het met de lokale omroepen samen, hè. maar wat, wat we ook doen, we hebben een vrij uitgebreide uh, social media redactie, dus mm -hmm. dat is een manier om uh, te voelen wat er leeft en waar mensen over praten, dus dat is een, dat is een manier. We hebben dus de, de samenwerking met lokale omroepen, we hebben onze verslaggevers die uh, echt vanuit de regio werken, hè. dus die werken niet vanuit de redactie in Arnhem, maar die werken echt vanuit het gebied uh, waar ze actief zijn. Ja, en je, je Klassieke net, journalistieke netwerken, zal ik maar zeggen. Dus Dat is een combinatie van, ja. van verschillende zaken. Ja, die sociale media, Nel Rijgok. Ja, want ik denk dat daar ook nog wel wat te winnen valt. Want ik heb dat natuurlijk even uitgezocht voor Omroep Gelderland. En ja. die doen het daar relatief, vergeleken met andere omroepen, ook best goed. Jullie hebben zo'n honderdduizend volgers. En ik denk dat daar ook wel hmm. uh, mogelijkheden zitten. Omdat je ook ziet natuurlijk dat, zeker om het jongere publiek te bereiken... bij jullie uh, zijn er relatief veel mensen die... Ook al krijgen ze weinig tot geen nieuws mee, nog wel wat nieuws meekrijgen via Facebook. Ja, nou, dat, dat vond ik echt heel interessant. Andere, vond ik heel manier. interessant om in jullie onderzoek uh, te lezen: dat er dus een grote groep is. Of in wel van een groep mensen die niet zo erg, niet, niet duidelijk het nieuws volgt. Ja. Maar toch dankzij Facebook er wat ja. van meekrijgt. Nou, dan is ook nog is winst, wat positiefs gezegd over Facebook. Ja, dat mag er in over deze gelegen. tijd mag wel even. even. Ja. Goed, hartelijk ja. dank. Uh, Mark Veningen van Omroep Gelderland en Nel Ruigrok van LJS Nieuwsmonitor. Monitor. Dadelijk verder discussiëren over weer andere onderwerpen in de bus. Kwesties van de NTR op Radio 1. En een fijne avond. KRO en CRV. NPO Radio 1. Wij gingen niet speciaal met Joodse families om.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 Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. Door structurele financiering van de stichting MS Research... heeft de Nederlandse hersenbank een donorprogramma... dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt... is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken... en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl.